Om alles schoon te maken, verdelen we de taken. Jij de zeem, hij de schoffel, jullie harken alles bij elkaar. Ik pak de bezem, zij handveger en blik, samen kuisen, geeft echt een kleine kick.